Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Franse zangeres Françoise Ardy is overleden. Haar zoon Thomas Dutron heeft dat bekendgemaakt via Facebook. Ardy was 80 jaar en leed al jaren aan kanker. Begin jaren 60 werd ze bekend met het nummer Tous les garçons et les filles. Andere bekende chansons van haar zijn Comment te dire adieu en L'amour s'en va. Met dat laatste nummer bereikte ze in 1963 in Monaco de vijfde plaats van het Eurovisie Songfestival. Vanwege haar modebewuste imago groeide ze uit tot een stelicoon. Wel zei ze later dat ze nogal verlegen was... en door haar plotse beroemdheid ook kampte met podiumvrees. François Hardy was getrouwd met zanger Jacques Dutron. Samen hebben ze zoon Thomas, die is jazzmuzikant. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon is een hoge commandant van Hezbollah gedood. De militante beweging bevestigt dat via de eigen communicatiekanalen. Het is Taleb Abdullah. Hij is volgens persbureau Reuters de hoogste Hezbollah commandant die om het leven is gekomen sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas. Ook de spanningen in het grensgebied tussen Israël en Libanon zijn na 7 oktober flink opgelopen. De Israëlische luchtaanval was op de Zuid-Libanese plaats Joya. Behalve de Hezbollah-commandant kwamen nog drie anderen om. Nederland moet flink aan de bak om klimaatbestendig te blijven. Dat staat in een rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Nederland krijgt te maken met meer wateroverlast door stortbuien... maar ook perioden van droogte en een steeds hogere Noordzee. Volgens de Raad zijn daarom fundamentele keuzes nodig over waar het water naartoe kan. Dat betekent dat je bijvoorbeeld nu geen permanente woningen kunt bouwen op plekken die later nodig zijn om water op te slaan. Volgens de adviesraad is daarvoor een cultuuromslag nodig onder regie van het Rijk, zodat de waterbelangen zo vroeg mogelijk worden meegewogen. Het weer, vooral in het noorden en westen van het land, nog een bui vannacht. Het koelt af naar 5 graden in het binnenland, tot 10 aan zee. Overdag geregeld zon, maar ook nog kans op een bui. En het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort! Zandvoort? Zin in ZFM ZFM Met nu de nacht Vroeger wou ik altijd bij de brandweer Want vuurtjes stoken vond ik toch zo mooi Een leeuwen leek me ook wel spannend Als ik stond te kijken voor de kooi I need to tell you. This moment, life has begun Done. down.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 Just there 6.9. Zie